Het gemeentebestuur van Weert is akkoord met de komst van een asielzoekerscentrum voor de opvang van duizend asielzoekers. De gemeente huurt daarvoor een kazerne. Met het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, het COA, is afgesproken dat de kazerne vijf jaar beschikbaar is. Het verzoek om asielzoekers op te vangen kwam vorige week binnen. Het college zei niet te twijfelen aan de noodzaak en urgentie van het COA-verzoek. Nederland is terug in de economische kopgroep van Europa, maar we moeten nuchter blijven. Dat is volgens RTL Nieuws de boodschap die de regering dinsdag met Prinsjesdag wil uitdragen. Veel van de maatregelen van Prinsjesdag zijn al uitgelekt. De meeste Nederlanders gaan er volgend jaar op vooruit. De Kamerleden krijgen vanmiddag de miljoenennota en de begrotingen onder embargo. Tot dinsdag mogen ze er niets over zeggen. Ook in de avondspits is er op een aantal trajecten van en naar Utrecht Centraal nog vertraging. De verstoring is het gevolg van een kapotte goederentrein. De problemen bij Utrecht Centraal ontstonden even na 11 uur vanochtend. De NS en ProRail hoopten dat alles rond 2 uur was opgelost, maar dat tijdstip werd al snel losgelaten. Het is nu nog niet bekend hoe lang deze situatie gaat duren, zegt de NS. Het weer het is vrij zonnig. In het noorden zijn er wolkenvelden. Het is een graad of 19. Morgen neemt vanuit het zuiden de bewolking verder toe. In de loop van de dag buien met in het zuidoosten en oosten kans op onweer. Het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NCFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWD. Grote problemen zijn er op de A6 van Muiden naar Lelystad. De weg is dicht bij Almere stad door een ongeluk en daarachter staat 6 kilometer. Het verkeer wordt er de weg afgeleid via de N305. Ook op de A6 verderop bij Lelystad gebeurde eerder al een ongeluk en daar moet het verkeer over de vluchtstrook. Tussen Almerepoort en Lelystad staat daardoor 16 kilometer. De A6 kun je dus voorlopig maar beter mijden. Je kunt het beste omrijden via Zwolle over de A1 en de A28. Verder veel verdraging deze spits op de A15 van Rotterdam naar Gorkum tussen knopend Ridderkerk en Sliedrecht Oost. 12 kilometer en een half uur vertraging, ook door een aanrijding. En op de N230 Maarse Utrecht tussen Maarse Dorp en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 Zandvoort Zandvoort heeft het En jij beleeft het Zon, Zon. Zon. Zee. Zee Zandvoort Zomerhits Dit is de zomer van ZFM Met nu De Muziekboulevard Dit programma mede mogelijk gemaakt door Grand Café en restaurant Neuf Halterstraat nummer 25 In Zandvoort Luistert naar Zandvoort draait door. Met Charles Duif, Hans Wassenaar en Dolly Tempierik. Een hele goede middag, luisteraars. Welkom bij de tweede uitzending alweer van dit seizoen van Zandvoort draait door. Sommigen gaan al vroeg aan het werk. Dat heb ik niet verzonnen. Maar Johan Boon kapt er al mee als de dag net is begonnen. Tussen dozen van de sint... losse snorren en menig baartje... net op tijd voor de eerste klant. Nou, soms scheelt dat maar een haartje. Nee hoor, gekheid mensen... nu begin ik stom te zwammen. Geen mens laat Johan in zijn buurt... die zijn werk af wil kammen. Een vakman is hier... puur zang, respect en compassie... voor al zijn klanten. Zelfs wanneer u met een scheiding zit... Johan weet van wanten... Ik heb het over het kappersvak. Maakt al jaren deel uit van zijn leven. Wat voor Zandvoortus is een watergolf, is voor Johan een permanent gegeven. Vrijdag aan het werk, even aan de bar voor een wijntje of een glas bier. Voor zolang de voorraad strekt, de barbier in de tempelier. Ik bedoel daarmee geen bar met bier, maar verhalen uit vele jaren. 75 jaar bestaat de kapsalon. Dus menige anekdote kan hij vergaren. Vastgelegd in een prachtig boekje. Humoristisch en ook informatief. Zelfs Sinterklaas is een grote fan en ook de kerstman heeft hem lief. Vandaag de gast bij ZFM. Z eh, Zandvoort. Vandaag de gast bij ZFM Zandvoort vertelt Johan Boon ons zijn verhaal. Geknipt voor het ambacht dat hij vervult. Al heb je krullen of ben je kaal. Eerst muziek, dan gaan we praten. Hij stelt ons zeker niet teleur. Zandvoort draait door, maar ook de salon van een geweldige coiffeur. De 60e jaren tijd, de flower power tijd. Zen was de groep en het nummer natuurlijk her. Dat heb ik niet zomaar gekozen, want ik kon het net al aan luisteraars... in mijn openingsgedicht, dat we hier een bijzondere gast hebben vandaag... uit Haarlem afkomstig, uit de Tempelierstraat nog wel te verstaan. Johan Boon... Uh, Johan, welkom in, de, welkom in de uitzending. Fijn dat je even, uh, ondanks je drukke bestaan, want dat heb je, uh, uh, kans hebt gezien om hier naartoe te komen. Ja, hoe, ik heb het graag gedaan. Hoe was het, voor, was het vandaag? Was een drukke dag? Ja, het was een redelijke drukke dag, ja. ja Oké, okay, maar ja. Hoe, hoe is dat nou opgelost? Want je winkel die is tot zes uur open, denk nee, ik. Nee, tot vijf. Uur. Oh, tot vijf? Ik uur. ben iets eerder hierheen gekomen. Ja, ja, ja omdat ik bij jou moest zijn. Ja, Oké, okay. en er gingen een paar dames met de, met de, met de kapjes nog op naar buiten. Nee, nee, nee. Ik heb iedereen keurig afgekapt. Zoals dat heet. Af, niet afgekamd, maar afgekapt. Nou, afgekapt. Ja, oh. ja, ja, ja. Dus ze zijn allemaal keurig de deur uitgegaan. En ja. een van de kapsen sluiten af. Dus. Ja. Johan Boon, uh, luisteraars. Uh, ja, in Haarlem een, een, een begrip als het gaat om uh, het maken van bijvoorbeeld pruiken. Nee, het dameskap, het herenkappen. Dames heren Drie disciplines, maar liefst. Uh, daar heeft hij ervaring mee zijn hele leven al. Johan, vertel eerst eens aan de waar heeft jouw wiegje gestaan? Mijn wiegje heeft ook in die Tempelierstraat gestaan. Oké. Okay. Mijn vader zat aan de andere kant ja. van de Templierstraat. Dus op een ander nummer van waar ik nu zat. Ja. En uh, We zijn met vijf kinderen, ik ben de jongste. Ja. En die zijn, zijn alle vijf in de Tempelierstraat geboren. En mm -hmm. toen ik een maand of vier, vijf oud was... dat weet ik niet meer zo goed... Uh, zijn we verhuisd. Ja. En na de rand ben ik met de zaak verhuisd. oké okay. En boven de zaak gewoond. En mijn kinderen zijn ook weer in de Tempelierstad geboren. Dus. Ja. Hij loopt dus een rode draad door. Maar ik ken jouw winkel natuurlijk. Ja. Daar komen we misschien straks nog op. Ja. Uh, uh, maar de zaak zaakvuur zat in de buurt van de HKB. Hè? Ja, de Haarlemse kegel. De, de oude kerel, waar ja. Na de rand de Aldi heb gezeten en nu zit er weer een winkel in. Oh, Oké, okay. want die ja. hele kegelbond dat is verdwenen. Ja. Die is vroeger ook nog een, heb ik begrepen, een, een ruimte geweest waar allerlei uh, kappers toernooien werden gehouden. Ja, het was, het was uh, on, boven was de kegelbond. Ja. Die is nu verhuisd de laatste jaren of hij er nog zit naar Harlem Noord. Ja. Die zalen werden verhuurd en beneden ja. had je een soort met toneel, dus ja. er werden ook toneelvoorstellingen gegeven. Ja. En het was een ja. grote ruimte waar uh, kappers koers werden gehouden. En je had vroeger uh, een concours tussen Haarlem en Beverwijk, tussen Haarlem en Zandvoort. Dat was, dat was een, een concours, okay. daar kon je één van Haarlem worden. Ja. En die werden in die zaal. En als, je dan, als je dan één werd of twee, uh, wat was dan uh, de, de prijs die je kon winnen? Uh, de, daar zat of een, uh, een beker aan vast, een ja, ja. klein geldbedrag. Maar het was wel onder de kapsalons in Haarlem... had je bijvoorbeeld een kaps te werken die één was geworden in Haarlem. Ja, ja. Of twee, of ja. op uh, herenkappen, dameskappen. Je had ja. nog zelfs uh, een discipline fantasie. Dan kon je dus een, zeg maar, een schip van haar op iemands hoofd maken. Of ja. uh, hoe ver je fantasie ging. En dan kreeg je daar een prijs voor. En veel kappers ooit. Ik heb in mijn boekje ook geschreven over die Henk van Koersel Die nam alleen maar kappers aan. Die dus tweede in Beverwijk of in Bloemendaal waren. Want... Alleen je kappersdiploma vond hij niet voldoende. Ja, Henk van Koersel. Ik weet niet of er luisteraars hier in Zandvoort zijn die dat herkennen. Maar mensen die meeluisteren in Haarlem of omgeving... Ja, die kennen ongetwijfeld de naam Henk van Koersel. Want ja. als je jong was, je was publiek... Eh, dan telde je niet mee als je niet naar Henk van Koersel Je had een van de grootste herenzaken. Ja, ja dat klopt. Eh, maar vooral ook de jonge lui die daar kwamen. Ja. Hè? En, en uh, hij heeft wel eens gezegd... Uh, dat heb ik geloof ik ook in jouw boekje gelezen... dat komt straks ook op... Uh, dat je kan beter op een. De klant kan beter op jou wachten. Dan jij per klant. Jij hebt en dat was klant. bij hem ook niet het geval, want dat was echt een grote zaak met veel mensen. En ik, als ik me niet vergis, ja. gingen ze daar zaterdag om twee uur ging de deur dicht en dan waren ze tot zes uur nog aan het knippen. Ja. Nou had jij in die periode zelf ook, ook een zaak, ook ja. een kapperzaak. Was dat dan concurrentie? Of met... nee, nee, nee, nee, nee. nee, ik nee, moet zeggen, moet... zeker met Henk om niet, want die heeft mij het herenvak weer bijgebracht. Ja. Was daar geen concurrentie? Ik denk dat dat nu groter is. Okay. Door die club, door die technische club. Ja. Maar ook als wij wat moesten hebben voor heren... Mm -hmm. in een damesalon, ging het even bij Verkoershalaar... op een ja. Gijsbert En dat ja. was veel makkelijker. Ja. Nu, nu, nu kennen ze je, je niet of weten ze het niet. Dat is wat afstandelijker geworden. Ja. We gaan even een stapje terug. Want je hebt al verteld, jouw wiegje heeft dus in de, in de Tempelierstraat... in Haarlem gestaan. De winkel ergens verderop in de, in de straat. Uh, maar opa Boom, die is weer nog op een heel andere locatie. Alpa Boon begonnen. is in, in de Oranje Boomstraat in de Leidsbuurt begonnen. Ja, dat is nou, een hele uh, intieme buurt. Ik heb er toevallig uh, nog niet zo lang geleden een filmpje over gemaakt. Over ja. de Leidse buurt. Ben ik al die straatjes doorgegaan, Brouwersplein en zo. Ja. Uh, mijn vader is ooit uh, op, opgegroeid in de Waldeck-Piermonstraat. Jou ook niet onbekend. Nee, denk. bij de Brouwersvaart. Dus de buurt ken ik heel goed. Ja. Uh, uh, maar opa, die, uh, die uh, evenals mijn opa. Dat is ook wel leuk om te vertellen. Uh, mijn opa had ook een kappenzaak. Kroonsberg heette die man. In de Doelstraat was dat? Ja. ja. Uh, uh, maar die had ook een uitvaartonderneming uh, naast die kapperszaak. Kennelijk was dat in die, in die tijd... Uh, Ik weet niet wat je, wat, uh, wat je afkomst is, maar mijn opa was katholiek. En die was een katholieke... Ja. Die, die, die deed echt niemand onder de grond die van een ander geloof was. Ja. Nou, dat niet. Oh, die bleven boven staan. Die, bleven die, die, die, die ja. behandelden ze niet, ik weet niet wat dat was. Maar dat was, dat was een afspraak. Ja. Maar ik, ik las in het boekje wat je gemaakt hebt, dat, er, dat, er, dat je, uh, jouw opa alleen maar mannen uh, mocht afleggen. Nou, ja, maar het was een herenkapsalon. En ik denk dat je vrouwen ook wel deden, maar waar je in het boekje... Nee, maar, maar ik bedoel het, het, het, het opbaren. Het, ja, nee, maar met vrouwen ook, maar waar uh -huh. het om ging was in dat boekje... Ja. dat mijn vader op hele jonge leeftijd, elf jaar, moest hij met zijn vader mee... Ja. om die lijken af te leggen. En daar heb je leren scheren. En dat doe je niet op een vrouw. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> het is wel luguber eigenlijk. Ja, nee, ja, maar goed, toch was dat zo. Ja, maar die combinatie met uit, uitvaart, kennelijk in die periode... Uh, uh, ja, wel gebruikelijk met kappers. Ja, ja, ja. Ze verkochten ook staatsloten bijvoorbeeld. Dat deed, opa, deed het ook staatsloten. En wat de opa ook nog deed, die draaide op kleine, in kleine getalen sigaren. Uh, ja. Zelf, want ja. op elke begrafenis werd er wel een sigaartje gerookt. Ja. Dus 100 trimmen deed hij ook. 100 trimmen deed opa. En dat was een hobby van hem. En dat deed hij, zoals dat dan heette, voor de welgestelde. Uit de buurten. Ja, Boemde, ja later en... gingen die honden allemaal naar Henk voor Koers. Dat denk ik, ja. ja, ja, ja, ja. Maar die wilde alleen mannen knippen, volgens ja. mij, Henk. Ja. Hey, uh, maar uh, uh, uh, uh, Ik heb begrepen, dat heeft jouw opa geen wind aan gelegd. Absoluut niet. Maar dat wou die niet weten. Nee, dat was toen ook in de, in de Leidse buurt. Als zij een dagje uitgingen. En nu ga je een dagje naar Parijs. Maar toen ging je een dag naar Heemstede. Ja. Dat deed je met een rijtuigje. Ja. En ik weet van mijn vader dat ze dan naar de Leidse Vaart liepen. Daar dus, het dus de buurt uit. Ja. Daar in het rijtuigje naar Heemstede. Ja. En dan ook op die manier terug. Want als ze in de buurt zagen dat hij een rijtuig bestelde... dan was hij dus had hij wel gesteld. Wel en dan, dan ja. kwamen ze niet meer knippen. Okay. Dus dat, die combinatie had hij wel goed door. Ja. Uh, later is hij naar Amsterdam gegaan om... om nee, of, nee, nee, nee, nee. Dat, dat, dat is mijn vader. Oh, dat is je vader. Mijn vaard. vader is in Amsterdam gaan werken. Daar komen we straks op. Oké. Okay. We gaan eerst maar eens even luisteren, uh, luisteren naar een stukje muziek. Uh, dat doen we met Diana Krol, een dame waar ik volgende maand op 9 oktober naartoe mag. Dan komt ze in de Rotterdam-Doelen en ze zingt prachtig en ze heeft een hele bijzondere uitvoering van het nummer California Dreaming. All the leaves are brown And the sky is grey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 To winter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 Such a winter uh. been for a walk on a winter's day. If I didn't tell him Dreaming, u kent het natuurlijk, luisteraars allemaal... van de mamas en de papa's. Die uh, Mama Kest die zong dat ook heel prachtig. Maar dit is wel een heel bijzondere uitvoering van Diana Kroon. En ik zei het al, ik weet niet of u nog kaartjes daarvoor kunt bekomen... maar 9 oktober komt ze in het doel in Rotterdam. En uh, ik ben erbij. Ik was er heel tijd bij. Want ik was in het begin van het jaar, las ik al op internet... Dat dat stond te gebeuren, dus ik heb meteen kaartjes besteld. Ik zie het, heel mooi. U bent lekker jaloers op me nu natuurlijk, maar goed. In ieder geval, u kunt ook nog proberen om kaartjes te krijgen. Misschien dat u, uh, dat u nog een plekje kunt bemachtigen daar in de Doelen in, uh, in Rotterdam. Mooie muziek, u heeft het zojuist kunnen beluisteren, maar ze zingt ook jazzy. En uh, ze was ooit getrouwd, of ze is getrouwd, dat, dat weet ik niet precies of dat nog zo is, met Elvis Castello, ook natuurlijk een fenomenaal uh, artiest die ook uh, hele mooie nummers heeft gezongen. Waaronder het nummer She van... Uh, Charles Asnavour, misschien dat ik het straks nog wel even voorbij laat komen. U luistert naar Zandvoordraai Dor. en u luistert naar Johan ja. Boon, want die is mijn gast vanmiddag. En Johan Boon heeft een kapsalon in Haarlem in de Tempeliersstraat... en niet zomaar een kapsalon. Hij uh, is niet alleen maar uh, heren- of dameskapper... hij is ook nog pruikenmaker. Johan, ik wil eens aan jou vragen... Dat pruiken maken. Doe je dat nou hoofdzakelijk voor mensen die bijvoorbeeld ziek zijn... haarverlies hebben? We weten allemaal, als je een chemokuur bijvoorbeeld moet ondergaan... dan wil het wel eens gebeuren dat je je haar kwijtraakt. Gedeeltelijk of soms nee, helemaal. Je hebt eigenlijk drie of vier categorieën. Om er één te noemen is mensen die ontevreden zijn over hun eigen haar. Dus gewoon wat anders willen. Er beter uit willen zien. Gerard Joling. Ja, dat kan. Maar dat, dat, is, weer, dat is weer medisch. Ja. En dan heb je mensen die op een gegeven moment uh, naar een feest gaan... en, en uh, ja. donker haar willen hebben en dat voor dat feestje doen. Ja. Dan heb je natuurlijk mensen die uh, een probleem hebben... dat ze gewoon heel dun haar hebben of een, uh, een, een ongeluk hebben gehad. Ze hebben een litteken op hun hoofd en dat niet willen laten zien. Dus dat met een haarstuk om het te gebruiken willen laten doen. Mm -hmm. En dan heb je natuurlijk daarnaast de, de chemopatiënten. Ja. De mensen die dus uh, tijdelijk kaal gaan omdat ze aan de, aan de chemo gaan. Ja. Dus dat zijn de categorieën. En daarnaast heb je dan eigenlijk nog... Uh, ja, de fun pruiken. Ja. Als je gek wilt doen. Maar ook theater. Dus er moet een baard gemaakt worden. Er moet een pruik gemaakt Je moet lijken op. En noem maar op wie je dan lijken wil. Ja. En dan gaan we zorgen dat je in de buurt komt. Dus het is wel breed. Het is niet alleen maar zieke mensen. Het is niet alleen maar zielig. Het is, er wordt ook gelachen. Ja. Uh, werk jij nou ook met implantaten? Of is dat nee, een, dat nee. is een medisch. Dat haar transplanteren en, ja. en dat erin zetten. Dat is medisch. Dat is, dat is medisch. medisch. Ja. Dat mag je ook niet. Nee, verder. dat mag ik ook niet. Nee, nee. nee. Uh, maar die, die pruiken, ik kan me zo voorstellen... Uh, als dat een beetje fatsoenlijk uh, moet, moet blijven zitten... Uh, dan heb je waarschijnlijk uh, ook een schakering van kwaliteit in dan. Tuurlijk. Ja. ja, want uh, als je nou niet zo goed bij kast zit... ik weet niet, Een ziektekostenverzekering bijvoorbeeld... Uh, vergoeden die het, uh, Ja, maar dan moet het medisch zijn. Dus dan, dan val je al een beetje naar ouder... Maar als je een chemokuur... Uh, ja, dat is medisch. Uh, dat is medisch, en ja. maar uh, ouderdomskaalheid, iemand die dus gewoon heel weinig haar op zijn hoofd... dan krijg je dat je ziektekostenverzekering een bepaald bedrag uitkeert. Als ze zegt: Ik wil een haarstuk hebben omdat ik dat gewoon leuker vind. of een pruik wil hebben. dan ja. komt die kosten. Maar dat verzeker. is eigenlijk cosmetisch dan? Dat is cosmetisch. Ja, en dan, en maar daar krijg je wel een vergoeding voor gedaan. Daar krijg je vergoeding voor. Ja. Huh? Standaard is het dit jaar 414,50 euro. en daarnaast is het hoe je verzekerd bent. Mm -hmm. En ben je 2, 3, 4 sterren. dan kan dat oplopen tot honderden euro's erbij. Maar ik vind het, uh, uh, ja, Dan spreek ik voor mezelf. Ik vind het nog wel charmant soms. als kan worden. Nou, er is, er is natuurlijk een tijd geweest als je zegt: jaren 80, 90. Ja. dat mensen kaal werden, dan ja. moesten haarstukjes, de bekende toepetjes gedragen worden in de jaren ja. 70, 80. Ja. Dat is op een gegeven moment weggegaan. Ja. Om bijvoorbeeld te noemen Jule Brunner, de, de, de, de filmster, die was kaal en dat was de, de grote vrouwendief. Ja. En je Kojak, die met zijn lolly, dus op een gegeven moment... en als je nu naar de televisie kijkt... Ja. Frits Wester, ja. uh, uh, onze Pim Fortuyn... Ja. Uh, noem maar op, die, die mensen zijn allemaal kaal. En die maar jij kan op... ze wel killen natuurlijk. Nee, nee, nee, nee, ja... maar, maar, maar ik, ik heb ook mensen met haarstukken op zien lopen... waarvan ik dacht, ja. zet die maar af. Ja, het bekende ja. Heugenveld. En als je het doet, moet het goed doen. Maar nou is er één man die altijd in december komt... en die heeft altijd volop haar. Ja. Dat heeft ook heel veel verzorging nodig... Ja. Dat moet uh, regelmatig gewassen worden. Ja. Als, uh, ik heb het natuurlijk over de goedheiligman. Als die buiten loopt en het regent, dan, uh, uh, dan zakt het allemaal een beetje in elkaar. Ja. Dus uh, al zou er niemand meer een kapsel uh, dragen, wat de mannen betreft bijvoorbeeld. Uh, die zou allemaal kaal worden. Dan heb jij altijd nog werk, want Sinterklaas is jouw trouwe klant. Sinterklaas <laughs> is mijn trouwe klant. En ja. voor de hulp doe ik hun haar. Voor de hulp ja. Ah. Echt heeft natuurlijk eigen haar, <laughs> dat begrijp je wel. Ja, maar ook daar is een verscheidenheid en kwaliteit. Hè? Tuurlijk, dat is ook een beetje... Uh, want uh, is maar Leuk om even zo te melden. Uh, als je dat op televisie uh, de Sinterklaas dan uh, ziet in, in al die... Uh, Voorstellingen die worden bedacht rond Sinterklaas. Dan zie je, of dan lijkt het net... of dat haak van Sinterklaas... als hij zijn, zijn werkmeid eraf zet... of dat werkelijk uit zijn hoofd vandaan ja, komt. dat is ook zo. Dat, die, dat heet filmtulen. Het woord ja, is al ja. filmtuur. Dat is heel dun. Ja. En het wordt ook per haar geïmplanteerd. En als je daar doorheen... Per, per haar geïmplanteerd? Ja, Hoe lang ben je daar niet mee bezig? Dan. Nou ja, als je met dat goed baard stelt... dan ben je een week onderweg. Om het te maken. Om je te de, maken. de baard, de snor en de, ja. en de pluik. Ja. En dat lijkt alsof het een huid is. Ja, en want wordt dat ook nog. Want, uh, dat tulle, Ik wijs nou even op mijn voorhoofd. Ja. Dat kunnen de mensen thuis natuurlijk niet zien. Maar, dat tulle, dat wordt misschien halverwege je voorhoofd. Komt het dan terecht? Dan wordt het dan weggesminderd. Ja, ja, ja. Het wordt hoog. Dus een centimeter van de haaraanzet van die pruik. Wordt het weggeknipt. Ja. Ook bij de oren. Ja. En dat wordt dan zachtjes. Met een heel klein beetje geplakt. En daarna wordt het met make-up. Met, met uh, pancake. Wordt het weggewerkt. Ja. Nou weet ik, uh, uh, ik ben een kennis van Sinterklaas ook. Ja. Kunnen we wel verklappen. Dus ik weet wat het is als je, als je met lijm aan de gang gaat. Uh, die tulen wordt dan, uh, ja, komt met lijm te zitten. Dat moet dan weer schoongemaakt worden. Uh, hoe, hoe vaak kun je nou zo'n stukje tulen als je nou een hele zieke baard hebt, hoe, hoe vaak kun je dat dan uh, lijmen voordat je dat weer helemaal moet behandelen en uh, moet wassen en noem alles maar op. Nou, je hebt verschillende lijmen. Je hebt lijmen die, die drogen in, die worden hard. Die moet je zeg maar de dag daarna weer gebruiken. Je hebt ook lijmen, dat is op, op latexbasis, een beetje siliconlijmen. En die blijven behoorlijk plakken. Dus als ze die Kun je hem meerdere malen al... Ja, zou je meerdere malen kunnen gebruiken. Maar een heel klein beetje erbij. Ja. Er werken ook nog steeds mensen met dubbelzijdig tape. Ja. Waar je haarstukken mee plakt. Ja. Er zijn ook mensen, als het goed zit een baardstel. Dan praat je over maatwerk. Dan hoef je er eigenlijk niet zoveel aan te doen. Dan hoef je niet te lijmen. Oh, okay. Want dan wordt het op jouw hoofd ja. gemaakt. Ja. Alleen een kledingsverhuurbedrijf. Of een verhuur die die Sinterklaas Die heeft dus tien kerels die erin gaan. Ja. Even te... En nee. dat is niet één maat. Nee. Dus je maakt hem op één maat. Een Jantje per smal kopje, Pietje per een bredere, Nou ja, U ja. Kent, uh, de, de, de hulpzinten. Ja. En daar moet je het dan een beetje op aanpakken. Maar niet alleen uh, Sinterklaas, ook de kerstman... die komt bij jou langs maar. Ook de kerstman komt daar bij mij. Ik, ik heb het wel eens gezien, in de daar staat die slee voor de deur. Die, ja. rend, die, die rendieren. Ja. Het zijn allemaal uit vandaan, die uit Duin vandaan. Die eigen rendieren neemt heel niet meer mee. Alleen Ruudhof, hè, die, ja. die, die staat altijd tof ja. voorop. Maar... Um, um, wat vind je nou leuker om, om, te maken als je een pruik maakt, die van de Kerstman of van Sinterklaas? Nee, eigenlijk, moet ik eerlijk maakt zeggen. Het niet uit. De, de, de hoofdmoot is nu Sinterklaas, maar ja. de Kerstman komt. Er ja. zijn op een paar grote warehuizen die dus, uh, de hele discussie over die Piet Sint een beetje opzij willen schuiven... die gaan dus meer aandacht besteden aan de, aan de kerstman. En ja, dan ben ik natuurlijk... het is ook commercieel, dan, dan draai ik de krul wat kleiner in... en dan wordt het de kerstman. Ik bedoel, ja, okay. Is dat niet zo? dat. Ja. Maar er is een verschuiving, maar nog niet heel erg. De grote verschuiving zit hem eigenlijk in elk jaar... de discussie over... Die Zwarte Piet. Okay. Voor de luisteraars uh, Imka Drommel hier ook aanwezig in de studio en die zorgt, luisteraars ja ja, uh, het water loopt weer langs mijn kin dat wij uh, heerlijke hapjes uh, krijgen. Een lekker plakje leverworst, een plakje kaas en Hans onze technicus, die heb ik nog niet eens oh, ik schaam me diep Hans, ik heb je nog niet eens geïntroduceerd Nou, dat hoeft onze, toch niet... onze... ja, dat heb je toch gedaan Ja, on maar onze vaste technicus Hans wa uh, Wassenaar hier vanmiddag die uh, die alles aan elkaar schuift. Ja, zeker. He, Laat die maar schuiven. Laat die maar schuiven. Hij <laughs> gaat straks ook nog meepraten uh, in de tweede uur uh, aan de standtafel... als we gaan praten over, uh, over de wereldproblemen. Want die gaan we gewoon samen met Hans ja, Wassenaar en Johan we zo Woon, gaan we die gewoon allemaal oplossen. Helemaal geen probleem. We hadden dus over filmtulen, over heel dun filmtulen... waar elk haartje in geïmplanteerd wordt. Uh, maar je hebt ook wat, wat goedkopere... Uh, ja, je hebt, dat is haar en dat... Ja. dat ja, de, de algemene term is buffelhaar. Het gek is, het komt niet van een buffel. Dus dat heb ik ook zelf nooit begrepen. Ja, nee, maar dat haar van die echte... Echt. Die echte sint, zeg maar. Die namaak -sint, de hulp -sinten. Dat is geen buffelhaar. Dat, nee, dat, dat noemt men zo. Maar het komt van een jek. En een jek is een lama-achtige. Maar, ja. maar uh, in Duitsland noemen ze het ook buffelharen En waarom dat is, weet ik niet. Mm -hmm. ik. Maar dat is wat ze doen. maar het Dat een, is de dure heet... kwaliteit. Ja. Dan heb je maatwerk, is echt duur. Ja. Dan heb je... Uh, baardstellen die dus uh, machinaal gemaakt worden... maar bijvoorbeeld de randenhand geknoopt... die zijn al wat goedkoper. Ja. En dan heb je synthetische, oftewel nylon baardstellen. Oh, Oké. Okay. wat wordt nou het meest verkocht? Bij mij wordt het meest buffel verkocht... omdat ik dat ook promoot ja. En omdat een pruik gewassen en weer opgemaakt kan worden... en ja. een pruik niet. Nee. Die slag zit erin, maar ik kan er geen hete tang in zetten. Want dan nee. blijft er niks van over. Maar, maar, die, maar die slag blijft wel iets langer in zitten in zo'n zo nylon baard? Ja, ja, het zit er wat meer ja gebakken in, zeg maar, mm -hmm. vanuit, de, vanuit, de, vanuit de fabriek. Ja. Maar als dat eruit is, kun je er ook weinig aan doen. Ja. Nou, komt deze periode... of die, die, die is alweer begonnen, denk ik. Ja, ja, ja, voor mij wel. Ja. En dan heb je het druk met, met ja. het onderleren... zo heet het luisteraars, onderleren. Uh, van al die baardstellen. Uh, hoe, hoe gaat dat precies in zijn werk, Johan, dat onderleren? Die baarden worden gewassen, worden schoongemaakt... allemaal wat je net zei, lijmresten worden eraf gehaald. Ja. Dan wordt die strak gemaakt. Dan hebben we hete tangen, wat veel mensen misschien wat oudere mensen, van onduleertangen. Het is eigenlijk een warme krultang. En die wordt er dan ingezet. En dan worden de slagen meegelegd. Ja. Dus het is slagleggen met een onduleertang. Okay. En zo maken we die slagen erin. En dat is echt wel een uur of twee, drie werk ja. per stel. En, maar kunnen die baarden nou bijvoorbeeld ook permanent worden? Als je haar baarden zou hebben, zou het wel kunnen. Maar ja, ik heb de noodzaak er nooit van gezien... Nou ja, als, je, als, je, als Sinterklaas... Sinterklaas moet natuurlijk voor dat onderleren... steeds naar de kappenzaak. Ja. En dat kost geld natuurlijk. Ja. Dus Sinterklaas zou kunnen denken van... ik laat één keer permanent en dan heb ik er een paar jaar... Betaald, maar dat... Ja, wel, dan zit het wel wat steviger. Het zit wel wat ja. strakker. Maar het ja. moet toch, als het uitzakt, moet het toch gedaan. Dan helpt die permanent er ook niks aan. Oh, nee. Het woord permanent... Bedu betekent wel voortdurend... maar het is niet zo dat hij er voortdurend in blijft zitten. Oh, okay. oh. Als je mist hebt of regen hebt... en dat is het natuurlijk uh, ja. 1, 2, 3, 4, 5 december... Ja. Valt dat wel eens in het water? Zeg. Ja, ja. Uh, nou, maar wel, uh, het lijkt me heel uh, leuk om te doen. Of, of zeg jij zo langzamerhand, uh, ik heb er zoveel. Ik, ik heb nou wel eens even. De, nou ja, nou ik krijgt... heb Sinterklaas mijn deur voorbij gehad. Nee, dat krijgt... heb je trouwens toch een keer gehad. Want toen was de vloerbedekking. Ik uh, moest aan geloven. Ja, dat is, dat is <laughs> ooit bij me thuis geweest. In, uh, <laughs> Vertel. Leuk. Nou, wij hebben in, in die Sinterklaasen. Dus die mensen die voor Sinterklaas spelen. Heb ik heel veel in de zaak. En toen dacht iemand. Het is misschien wel leuk dat we die Johan wonen een keer thuis, die heeft ook kinderen, thuis ja. opzoeken. Maar zonder dit te melden. En ze waren nog gelovig toen die kinderen begonnen. Ja, ja, mijn ja. kinderen waren toen nog gelovig. Ja. En ze wisten mijn privéadres. Ja. En we hadden daar, denk een jaar, anderhalf jaar terug, hadden we, nou niet hoog, maar half hoog tapijt hadden we daar later weg. En die mensen die kwamen, die hadden een eigen cd. Ja. En daar gingen ze als een gek op dansen ook. Dus dat was, <laughs> en dan gingen ze op dansen. En dat ja. ze dan deden, binnenkomen, bij wie ook, ja. handen, pepernoten gooien en dan ja. stampen. Okay. Dus je begreep het wel. Ik vond het wel leuk dat ik vond het helemaal niet leuk dat we langs kwamen. Ja, vooral mijn kinderen. Maar u begrijpt en mijn ja. vrouw. Wij hebben God verdiend. Sorry, we hebben zeker een dag of drie, vier hebben gestofzuigd. En ik zag ook echt met de tapijten eraan gaan. Ik heb ja. die mensen... Dat is ook niet goed, <laughs> dat ze je privéadres heet. Dat is maar één keer gebeurd, had ik ja. mezelf gehad. Dat, dat was goed was bedoeld natuurlijk van die mensen. Ja, het was ook goed bedoeld, maar ja. ze hadden ook iets minder kunnen strooien. Ja, ja, en hoe vonden de kinderen het? Ja, die, ja die, hebben dat, die vonden dat geweldig. En ja. de muziek erbij en die drukke pieten, dat is geweldig. Maar ja. wij zaten natuurlijk de andere kant op te kijken. Ja. Ja, dat is hey, uh, Jouw dag, hoe, uh, want we hebben het net over het pruiken maken van Sinterklaas... en voor de, voor de kerstman. Ja. Uh, hoe begint jouw dag? Uh, ga je dan traditioneel meteen aan het onderleren? Of, nee, of, nee, nee, nee, het is een mix van een dames en heren kapselen. Dus als ja. we knipwerk hebben, ik begin om half negen. Kwart vracht, half negen. Alle knipkranten die binnenkomen, die worden, worden behandeld. Ja. En eigenlijk, uh, als we geen knipklant hebben, dan begin ik aan de baarden. Ja. Met kapster Incrit uh, doen we dat. En ik heb nog wat thuiswerkers, dus we werken voor en dat doen zij het weer. Of ze komen in de zaak of ik breng dat naar die mensen toe. Ja. En um, ja, we komen de klanten, dan gaan die klanten even voor. Want die Sinterklaas ja. kan wel even wachten. Ja. Nou, dan had jij wel heel bijzondere klanten, los ik in je boekje. We gaan zo over je boekje ja, ja. even praten uh, Iemand die kwam van Texel. Ja. Het uh, was wel buiten het seizoen, want het hoogseizoen moesten ze daar natuurlijk blijven. Maar buiten het seizoen kwam ze na, vanaf Texel. Ja, ja. Met de auto werd ze gebracht door een man. Ja, nee, dat, het, het was het volgende. Die mensen hadden een, een, een hotel op Texel. Ja. En in de zomermaanden kwamen ze niet. Maar als het dan net de zomermaanden over waren... Ja. dan kwamen ze en eens in de vijf, zes weken... reed die man naar Amsterdam om inkopen te doen. Hij werd geknipt, zijn vrouw werd geknipt... permanent, de behandeling die er stond. Dan kwam hij twee, drie uur daarna kwam hij uh, terug. Dan kwam hij zijn vrouw op aan dan gingen ze weer naar Texel. Ja. Maar in de zomermaanden was dat een probleem met die mensen. Hun inkomen daar hadden. Ja. Dus gingen mijn zusters, Marian en Maria... Ja. Die ook in de zaak werkten, kapsels waren. Die gingen ja. naar Texel toe. Die werden daar opgehaald door die meneer. Ja. En die gingen daar aan de gang. En die deden die meneer, die mevrouw. Maar ze hadden er nog een, een moeder, een tante. Ze hadden nog personeel. Dus iedereen knipte ze daar. En dan aten ze uiteraard daar. En gingen dan terug uh, met die meneer uh, Hamerslag. Heet die. Met ja. meneer Hamerslag even het eiland om. Om te laten zien hoe het eiland eruit zag. Ja. Dan gingen ze, werden ze weer op de trein gezet. En dat was dan een dagje Texel. Kappen door de M&M's, heb ik ze genoemd in mijn ja, boek, ja. Maar en Maria. Maar wel heel wonderlijk dat uh, zulke trouwe klanten... dan uh, de, ook de moeite nemen om helemaal vanaf Tessel uh, naar jouw uh, kappen. Ja. Want, uh, ook wel een rots uh, vast vertrouwen in hun kapper natuurlijk. M ook, maar mevrouw Hamerslag ja. was ooit een Haarlemse. Jij ja, ook de hamer daarvoor. Nee, nee, nee, nee, ze heette Hamerslag. <hijf> <hijf> ze had zo een slag in haar haar. Maar ze hoefde niet met een hamer gedaan. Oké. wat ben je? Wat ben je? Spits. Maar in ieder geval... Uh, die kwam uit Haarlem en is op een gegeven moment, op, als een jonge, me, jonge dame, is ja. op, op, op Texel, dus net in de jaren 50, 60 denk ik, ja. is alleen een pensionnetje begonnen. Ja. En heeft die meneer ontmoet en zo is dat gekomen, dat ze altijd de kapper trouw is gebleven. Fantastisch. We gaan straks, want je, je gaf het zelf al een beetje aan in het gesprek wat we net voerden, dat je dus ook nog broers en zussen ja. hebt. Uh, jullie een uh, gezin van vier, hè? Vijf. Vijf. Vijf maar liefst. Nou, daar gaan we straks meer over horen nog. Eerst maar een stukje muziek weer, want uh, de mensen die moeten even op adem komen. U luistert, de luisteraars, naar Zandvoort, draait door. Wij hebben dankzij uh, Imka Drommel, onze uh, uh, redactrice en ook onze nieuwslezeres uh, Imka, uh, ja. op uh, dinsdag. Op dinsdag hè, zijn we samen. Ja. Tussen de middag doen we een lunchprogramma. En dan verzorgt uh, Imca, die nog niet zo heel lang met de omroep is, het nieuws. En ze vertelt ook wat voor weer het wordt. Ja. Kan Johan straks droog naar huis, denk je? Of... Ja, vandaag wel. ja. <laughs> ja. Oké. <Okay>. Het <laughs> <Dat> blijft mooi. <laughs> Oké. Okay. Hey, we gaan even een lekker stukje muziek draaien. It's getting better all the time. It's getting better all the time. Getting better, all the time. Nou, dat is mooi. En dat werd natuurlijk bezongen door de Beatles. BFM van de Beatles, Johan? Ja, is uit mijn tijd. Ja. Vertel <laughs> <laughs> mij wat, natuurlijk. Nee, maar dat hoeft nog niet te betekenen dat je de fan van bent. Ja, je dat was ook van, wel. Je kan wel ook... een Stones fan zijn. Nee, nee, nee, nee, ik was oh. een Beatles fan. Jij, George's Jij... Peppers Lonely Heart Club. Ik weet niet of je dat nog weet herinneren. Je ja, had natuurlijk op de Houtplein had je vroeger de Lido. Dat moet jou aanspreken, want dan had je bij dan keek je, je schuin op. op de ja, de, de bioscoop, ja, ja. ja. Daar had je in de tijd dat ik dan puber was, en daar uh, praat ik over eens even, even rekenen. 80, 90 jaar terug, denk ik? Uh, ja, in 1960 begon dat zo'n beetje. Uh, 80, 90, 90 jaar terug. Ja, dan Ge geven we die man nog drank. Of... <laughs> dan krijg je het terug. Dan krijg je het terug. Als je, als je gaat beginnen, krijg je terug. Ja, ja. Kruim, toen kon je dat dansen. Ja, nee, feestjes? maar wat ik wilde vertellen, dat je dus bij de Lido uh, had je altijd groepen jonge lui, die gingen elkaar bevechten. Uh, je had namelijk in de periode dat Cliff Richards populair was en Elvis populair was. Had je de jongens uh, met een kuiven en meisjes met ja, ja, ja. petticoats. En je had uh, clifffans, en die hadden van dat korte haar, die noemden ze modernisten. Die reden op een poeg. Die, met, ander, die andere reden op Met Clarks? Poeg. Ja, met Clarks. Clark, poeg, en die ja. andere waren nozems. Ja, die, die reden op een, een zindep of, uh, of een keitler. Of, of, uh... Een zuignap. <laughs> ja. Uh, heb jij dat meegemaakt? Dat, dat was eigenlijk mijn vraag. Bij het nee, nee, Sarah, jij wel, ik niet. Ik dat was net, ben net... Nee, maar is buiten, buiten, buiten zijn tijd is dat. Ja, dat is buiten mijn <laughs> tijd. Ik moest werken. Ja. Tijd. Ik kon niet buiten spelen. Oh. Beatles. <laughs> ja, maar, maar als, je, als je nu mocht kiezen, wat koos je dan? Uh, Beatles of Stones? Om nee, op... nee, Beatles. Ik ben Be ja, Beatles vindt het beter, nou ja, beter. Voor mij... Ook een plek de muziek. Ja, je bent ook fan van Roger Whittaker, hoor ik. Net. Ja, ja weet je. van je vrouw. Nou, dat is wel een heel ouderwet. Ik denk dat niemand meer weet nou, wie dat Ja, dat is die ja, fluiter. Ja? Ja, ja, ja, ja. ja, zeker. Ja, maar veel mensen weten. Nou, toch Oké. Okay. Maar hoe zat het nou in het gezin? Wat werd er. Wat, je, je, ben, je, ben, je waren met z'n vijven, vijf ja. kinderen. Uh, een broer die priester was, heb ik gelezen. Nee, nee, nee. Niet, nee, dat is de, nee. Oh. Ik begin bij opa. In ja. het boekje begin ik bij opa. Opa ja. had twee kinderen. Ja. Drie kinderen, mijn vader. Mijn vader zijn zus en zijn broer. En die ja. twee waren allebei religieus. Dus oh, dat ja, was nee. degene. En ik ben vernoemd naar een van die priesters. Ja. Dus die, dat was Oom Johan. En er was ook eentje die was uh, rector bij het sint uh, Johan, die school dus, die, Ome Johan. In Heilo is dat. He, in Heilo. Ja. Maar dit was hij dan voor de Tweede Wereldoorlog. Dus dat is wel lang geleden. Dat is een hele tijd geleden. Ja. Uh, maar nou jouw eigen uh, familie, dus uh, jouw broers en zussen, vertel er eens iets over. Nou, dus als we van bovenaf gaan, is Marcel, dat is mijn oudste broer, die is uh, een paar jaar terug overleden. Die, zit, zat die in... was maar 37, geloof ik. Nee, nee, oh, dat, dat, dat, dat was, ook... was weer die oma Johan. Het nou, wordt toch tijd, ik het pfff... nog een keer lezen. Ja, ja, ja, ja, ja. En, en wat zit er in jouw suderaals? <laughs> <laughs> <laughs> nou, dat gaat goed. Nee, ja, dat, dat gaat maar maar dat, dat zijn twee, twee, uh, twee andere, uh, dus mijn oudste broer. Marcel, die is dus een paar jaar terug overleden. Ja. Die maakte houten krullen, die was Timmerman. Ja. Daaronder zat uh, Marianne, Maria en Mayan, En dat zijn allebei... Waarom voor. heette die eerste broer niet Jozef? Dat weet ik niet. Ja, want die was Timmerman. Ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja dat ja, ja, ja. is een ja, logische, logische ja, volgorde. Ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> nou goed, ja, Maria. Ja, ma Maria. Mar Maria, mijn oudste zuster. Die is uiteindelijk ook het kappersvak ingegaan en die... Ja. De laatste, nou, ik, zeg maar, 15, 20 jaar is een lerares geweest ja. op de kapperschool. Had je ook nog een bollenboer? Marian, wat ogenblik, ga dat ja? afmaken. Ja? Marian ja? zit daaronder. Ja? Die heeft de, tot aan de pensioen in de zaak gewerkt bij ons. Ja? Dan heb ik boven mijn, mijn broer Nico. En ja. Nico, dat is, daar gaan we weer, de bollenboer. De bollenboer. Ja. De bollenboer, die heb je in de bollen gewerkt. Nou, en ik uh, is reeds bekend. Johan de jongste, teller is, uh, is kapper. Oh, en, uh, dat, hoe, hoe lang doe je... De, uh, want de zaak bestaat 75 jaar. Maar hoe lang ben jij in die zaak be, uh, aan het werken? 46, 47 jaar. Oh, ik dacht uh, 74. <lacht> Touché. <lacht> dat, je die man nog, dat je die man hier nog neerzet. <lacht> wat moet je, je daarmee? Ja, Ik weet het ook. Weet het. Dan word je vriendelijk uitgenodigd. Het begint heel aardig. en Dan word je zo zachtjes aan de, de pot onder je stoel vandaag gezaagd. Ha <laughs> Nee, alle gekheid op een stokje. Uh, ja, ja. ja. ja nee, uh, maar het is wel gezegd, hè? He? Ja, ja, het is, het is, het is, het is gezegd. Uh, maar dat ga ik meteen goed maken, luisteraars. Want de meneer die naast me zit, ziet er nog zeer jong uit. En is ook nog heel energiek in zijn, in zijn zaak bezig. Een goedmakertje. Een goedmakertje, ja zeker. En uh, ik zal niet bij je op bezoek komen als goedheilig man. Want dan gaat de vloerbedekking aan. Ja, ja, ja. <laughs> dat, dat doen we ook niet. Uh, hadden jullie een leuk gezin? Ja, ja, ja, ja. Wordt heel gezellig. Ja, ja maar het is sowieso een leuk gezin, want dat is uh, wat we daar zelf ook aan over hebben gehouden, is dat de vijf kinderen met pa moe, zeven. Uh, ik denk dat er altijd gekookt werd voor tien, elf mensen. Nee. We hebben altijd, altijd een grote tafel gehad. Die heb ik nog steeds. Ik heb dan niet zoveel kinderen, nee. maar ook een grote tafel. Maar iedereen kon mee eten. Oké. Okay. En maar, vind jij dat ook leuk dat er zomaar mensen komen binnen? Ja, wel, dan... ja, wel. M mijn kinderen, wij hebben maar twee zonen dan. Nee. Maar met mijn kinderen. Uh, Eigenlijk kon ook altijd iedereen mee eten. Ja, dan moet ik eigenlijk niet alleen vragen: vind jij dat leuk, maar vinden jullie dat leuk? Zijn vrouw zit er ook luister, ja. naast luisteraars. Die luistert belangstellend mee, maar, maar uh, die wil niet, uh, niet graag meepraten. Maar ze knikt mee. Ze knikt mee. Ja. Nee, maar dat is ook zo. Dat ja. hebben we nog steeds. En we hebben, ja. nog, we hebben nog steeds, als we zaterdag, dat is dan een hele oude wet voor veel mensen. dat er een pan soep gemaakt wordt met brood. Ja. Maar er is altijd te veel, dus de buurvrouw krijgt ook. Ah, okay, dat is okay. nog steeds zo. Maar, want ik vraag het aan jou, maar, maar uh, vrouwen, vrouwen spelen, Marion, die, die speelt toch een hele belangrijke uh, rol uh, als het gaat om het ontvangen van gasten. Zo is het nou eenmaal traditioneel in, uh, in onze samenleving. Uh, uh, vindt u dat ook leuk? Want dat is natuurlijk wel belangrijk. Dus wil het samen leuk vinden? Ik heb mij altijd de indruk gegeven dat ik het leuk vindt. <laughs> nou, ze, ze, ze lacht en anders het, moet ze nou maar zeggen dat het niet zo is Ze lacht heel vriendelijk luisteraars Dus dat, dat zit volgens mij zit dat wel goed uh, We hebben het al over Tesla gehad uh, Er was ook nog een vrouw Die, die uh, zeg maar uh, heel vaak geknipt werd Bij jullie in de kapsalon uh, En dan kwam ze met een briefje van 100 binnen En dan zei ze uh, Vertel dat verhaal Ja ik zal het ja. vertellen Er was een mevrouw die woonde in de buurt En die hadden nogal geld Het was ook zo'n groot huis Veel ja. kinderen en die mevrouw had het goed voor elkaar. Ze had, als ik me niet vergis, vijf of zes zonen. En vier heeft ze eruit gehuwd aan de dochters van een groot warenhuis. Om het financieel de warmte binnen de familie te houden. Ja. En toen was het gebruikelijk dat ze iemand dagelijks kwam. Dus dagelijks kwam ze de haar op laten kammen. En eens ja. in de week kwam ze de haar laten wassenwaterhoofd. En wat ze dan had, was een maandrekening. En als die rekening nou zeg maar 125 gulden was... want het was een beetje in die guldentijd... Mm -hmm. dan, dan gaf ze heel demonstratief... we werkten toen met vier, vijf kapsters... de hele buurt zat er dan bij... Ja. gaf ze een demonstratief, een briefje van 100. en zei, laat de rest maar zitten. Ja. En dan moest je de indruk krijgen dat, dat de, de, de rest van het personeel... maar met dat laat de rest maar zitten... moest die 25 euro, het was 125 euro... Ja. naar de nieuwe rekening overgeschreven worden. Aha. Dat was dus de, de kak die erachter zat. <laughs> en ze heeft een hele goede tijd meegemaakt. En die mevrouw deelt de chauffeur... Ja. En een butler. En die kwam met de wagen, met de butler kwam, kwam ze dan voor. En dan, als, uh, dan zei ze: het liefst hard door die zaak. Uh, zeg even tegen Jan dat ik een kwartiertje later ben of zo. Nou, dan moest je naar buiten tegen Jan zeggen. Jan nam dat voor kennisgeving aan, want het interesseerde hem niet zo erg veel. Ja. En naarmate die familie wat verder was, ging het denk ik financieel wat minder. Want toen op een gegeven moment is de grote wagen hier geruild voor ja. En het is echt gebeurd ja. voor een dafo deel, Dat is een automaat. Ja. Maar daar zat wel de chauffeur op. Ja, dan, dan, ben je toch, dan ben je toch gezakt, of niet? Ja. En dan ging zij nog achterin zitten ook. Ja. <laughs> Geweldig. Ja, ja hele leuke dingen meegemaakt. Ook beroemde mensen uh, in, je, in je zaak gehad. Georgette Hagendoorn. Ja, Georgette Hagendoorn. Die veel oudere mensen kent. Dat was een actrice. Ja. En die woonde in de Koninginnenbuurt. Ja. Met haar moeder. En die was zowel... Even voor de luisteraars. Koninginnenbuurt. Dat is in haar de omgeving van de Wagenweg. Van de staat. Ja. En de Wagenweg. Zo, ja, naar de Leidse Vaart. Toen Willemienestraat. Schouwburg. Uh, Wagenweg. Ja. En daar woonde zij. Er woonden trouwens wel meer bijzondere mensen. Moet ik zeggen. In die buurt. Ja. En zij kwam met haar moeder. Ja. Uh, naar, de, naar de zaak toe om gekapt te worden. Ja. En op een gegeven moment is zij verhuisd. is de actrice geworden. Ze is... Uh, gaan spelen En in mijn boekje schrijf ik ook dat, wat ik dan wel bijzonder vond. Mijn vader deed haar. Dat ze op een gegeven moment met Jos Brink in de musical zat. Als ja. oudere dame. En toen had ze een pruik op die een beetje leek op haar haar. En die moesten wij dan weer opmaken. En dat heb ik mijn vader niet meer meegemaakt. Maar dat vond ik wel grappig. Ik heb altijd verhalen over zo'n Hagen doorgehoord gehoord. En nu moest ik de pruik via dat uh, um, uh, Jos Brink dan opmaken. Dat vond ik ja. wel grappig. Ja. Hé, hey, uh, uh, dat was Jordette Hagedoren. Ik heb ook nog een, een, uh, een, een. Dat je naar Berlijn bent geweest. Niet naar de stad Berlijn, naar een mevrouw Berlijn. Ja, ja en die ja, ja. had problemen met een pruik en dat leek op een gegeven moment aan een pannekoek. Nee, ja, ja, ja. ja. <laughs> Ze heeft iets anders. Want ik heb bij sommige namen van mensen hun namen veranderd. Ja? Dat was inderdaad. Uh, in de Pieter de Hoogstraat in een groot huis. Ja. Er woonde een wat kleiner vrouwtje en dan moesten wij de pruik, als de pruik droeg, dan ging je dat eens in de. Zes weken bracht je die pruik naar iemands huis toe. Dan ja. haalde je de reservepruik op. Ja. Dan ging je terug naar, uh, naar de zaak, maakte je hem op. En een week daarna ging je weer naar die mevrouw toe. En die mevrouw die schreef dan, uh, of die deed dan open. Ja. En dan zei ze: Van uh, ja, ik zal hem even uh, opzetten. Even kijken of het goed was. Dan liep ze naar een kamertje. Ja. Dan ging ze die pruik opzetten. Dus dat mocht je dan niet zien. Dat was ja. het kromme erin. Dan kwam ze terug. En dan zei ze: Terwijl ik daarbij stond, pakte ze ja. die pruik op. Dan zei ze: Het lijkt wel een pannenkoeken. En dan gootte ze hem op de grond zo plat te zien. Dus je begrijpt, die mevrouw heette dus niet, ik heb haar dan Berlijn genoemd... maar ja, ja. in de zaak heette ze natuurlijk ook mevrouw Parnakoek ja. En zo hadden we er nog wel <laughs> een paar die, die een bijnaam nou, hadden. Nou, ik, ik, ik heb in het boekje van jou heb ik diverse van die leuke verhaaltjes ben ik tegengekomen. Ik heb er wat, wat een paar uitgelicht uh, uh, Dat boekje, dat heb je niet zomaar geschreven. Uh, dat gaat er, het gaat erom dat de zaak 75 jaar uh, bestaat nu. Uh, uh, in 2015... En dat is de aanleiding geweest dat jij gedacht hebt: van ik heb zoveel, zoveel meegemaakt in die periode. Ik heb ook dingen uh, onthouden en vastgelegd. Dat, en ga ik eens, dat ga ik eens in een boekje vast, uh, vastleggen. Een, een paar dingen waren er. Een van de dingen is dat ik toch nogal makkelijk praat. En als een verhaaltje vertelt, dan zegt ja. iemand: dat moet je opschrijven. Maar ja. dat zeggen ze tegen jou ook en dat zeggen ze tegen iedereen. Ja. Je moet het alleen doen. Ja. Dus ik heb een boekje gemaakt. En de bedoeling was: 75 verhalen. Dat dus zijn er iets meer geworden. En ik vond dat leuk om mijn klanten, die dus die, oh, niet allemaal, maar. Een groot gedeelte van die 75 jaar bij ons zijn geweest... om dat te geven. Ja. Ik kan natuurlijk ook een kist met wijn zetten. Drinkt u rood? Krijgt u rood? Drinkt u... Maar ja, ja, ja. Met, met, met een etiketje erop. Dus ja. ik vond dit leuker. Ja. En tot nu toe hebben we er iets van 200 uitgedeeld aan de klanten. Ja. En we moeten een kleine oplage laten drukken. De meeste mensen vinden het leuk om te lezen. Het is een beetje à la... Kan een beetje. Ja, ja ik, heb, ik, ik vind het een heel amusant boek. Je hebt het echt uh, ook met, met humor uh, vastgelegd. Ik heb en, het best gedaan. En, ja, uh, dus luisteraar is zeer de moeite waard. Maar is het ook te koop? Nee, ik wil, dat is dus. Aan de ene kant, ik wil het niet verkopen, dus, dus dat was niet de bedoeling. Ik geef het aan mijn klanten en als iemand het wel wil hebben, dan wordt hij maar klant. Dus als hij zich één keer laat knippen, is die klant, krijgt hij het boekje mee. <laughs> okay. Ja, we moeten toch een beetje commercieel denken. Ja, ja we ja, hebben dat, toch wel iets binnen, ja. Dat is, dat is waar, dat is waar. Nou, uh, luisteraars, naast het feit dat u natuurlijk uh, uw haar kunt laten verzorgen bij uh, Johan Boon... is hij dus ook uh, voor de Sint uh, in de weer, ook voor de kerstman in, uh, in de weer... En uh, hij gaat straks ook in de tweede uur... want er zitten nog ongeveer tien minuten vanaf... gaat hij met ons praten over de wereldproblemen. Dat heeft hij ons beloofd. Dus hij blijft nog een uurtje uh, bij ons uh, in de studio... waar wij heel blij mee zijn. En wij gaan nog even een stukje muziek uh, voor u verzorgen... en dan kom ik zo nog weer eventjes uh, bij u terug. Dan moet ik uitkijken dat ik niet hetzelfde nummer op, uh, opzet, want daar heeft hij natuurlijk helemaal niets aan. Eerst maar eens even over de vrijdag... Hallo, hallo, ja, dat was een keer. Ja, want zo is het wel. Als het maandag is, dan hebben de luisteraars, eh, hebben ze vaak vrijdag al in gedachten. We gaan een nummer draaien van Brian Olander. Niet zo'n bekende man. Hij heeft een hele mooie stem. Hij heeft ook allemaal covers opgenomen. En hij heeft het er nu over of je nog verliefd op hem bent morgen. Sweetly, tonight the light of love is in your eyes. But will you love me tomorrow? Is this the last? Met uh, Will You Still Love Me Tomorrow. In de studio te gastluisterhuis voor de mensen die wat later hebben ingeschakeld, omdat ze zojuist van hun werk komen. Ik, uh, ik zie uh, dat onze technicus mij aangeeft dat we nog vier minuten hebben tot reclame nieuws en reclame weer voorbij komen. In die uh, vier minuten, of althans, een gedeelte daarvan, praat ik nog even met Johan Boon, die ook een tweede uur uh, hier onze gast is, en met ons nog gaat meepraten over, uh, over de wereldproblemen. Maar misschien ook nog even over zijn winkel, over zijn kapperszaak... die hij heeft in de tempeliersdag in Haarlem. Alle Sinterklaas hulp, Sinterklaas moet ik zeggen... die problemen hebben met hun, met hun baard. Eh, nou, ga, ga eens bij Johan langs, want... Die weet daar alles van. Die weet er alles. Ja, maar, maar het is fijn, zegal dat je al die mensen nu uitnodigt. Ik dan moet er wel erbij zeggen dat ja. ik uh, een inleverdatum heb. Je hebt een inleverdatum. Een dus alle, alle baarden die gedaan moeten worden zijn tot. En jij houdt, uh, want uh, sorry dat ik je even onderbreek. Maar je houdt dus constant dan heb jij een lijntje met Spanje. Dat ja. je, je ook. Oh, okay. Dat heb ik constant. Ik spreek ja. een beetje Spaans. Dat zou ik nu niet uh, laten ja. horen. Ja. Maar uh, 1 augustus uh, is bij mij de inleverdatum. Dus na die tijd ja. uh, is het jammer voor de mensen. Want dan hebben we hebben zo ontzettend veel werk liggen. En om een baardstel goed te doen, dat zei ik net, ja. dan ben je toch een uurtje of twee, drie bezig. Ja. En maar mensen die nou om, omhoog zitten en, en toch uh, geholpen willen worden, kunnen die nog. Heb jij een collega waar je goed mee, mee bent? In, in, in Haarlem, dat is echt waar. In Harlem weet ik niemand die dat doet. Dan zou je moeten koekelen om te kijken. Of ja, ja. Nieuwe baarden, nieuwe snorren, die heb ik natuurlijk wel. Pietenpruiken heb ik natuurlijk. Ja. Heb ik allemaal. Maar als oh, het ja. nu om opmaakwerk gaat, daar zitten we nu voor vol. Heb ik ook nog een o, vraagje ja. over? Want ik, ik ook wel. Want ja. <laughs> Jij ook wel. Zeker ja. over de, ja, oh, ja. nou, ja. ja, de kolen. Nou, ja. dat, <laughs> dat gaan we dan in de tweede uur nog even doen. Uh, we hebben nog twee minuutjes, dus we gaan nog even een klein stukje luisteren naar uh, Elton John. Can you feel the love tonight?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 So why